In de Mexicaanse stad Pachuca zijn zes mensen gearresteerd die verdacht worden van diefstal van radioactief materiaal. De zes zijn naar het ziekenhuis gebracht om getest te worden op radioactieve besmetting. Ze zouden in de buurt zijn geweest van een vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week werd gestolen en die werd gisteren teruggevonden. De Griekse politie heeft in Athene traangas gebruikt tegen protesterende scholieren. Die hielden een mars om een jongen van 15 te herdenken die in 2008 door de politie werd doodgeschoten. Meer dan 30 demonstranten die met flessen en stenen naar de politie gooiden werden gearresteerd. De oud-nazi Hans Lipschis is vrijgelaten. De Duitse rechtbank zegt dat de voormalige SS'er... en auschwitz kampbewaarder dement is. En daardoor zou een eerlijk proces niet mogelijk zijn. Lipschis is 94. Hij zat vast op verdenking van medeplichtigheid aan moord... in vernietigingskamp Auschwitz. Hij heeft steeds elke betrokkenheid ontkend. Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd op het WK in Brazilië... op 13 juni tegen Spanje, en dat is dan in Salvador. En verder moet Oranje in groep B tegen Chili en Australië. Groep G wordt gezien als de sterkste pool. Daarin zitten Portugal, Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten... Een Vender Stratocaster van Bob Dylan heeft bij een veiling 965.000 dollar opgebracht. Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een gitaar is betaald. Wie hem heeft gekocht heeft veilinghuis Christie's niet bekendgemaakt. De gitaar was bekend doordat Dylan er in 1965 op het Newport Folk Festival drie nummers op speelde. En dat deed hij niet zoals gebruikelijk op een akoestische gitaar. Het weer in het binnenland op een enkele winterse bui na het droog. Het koelt af tot dicht bij nul. In de kustgebieden nog een bui soms met natte sneeuw. En overdag later overal bewolking en af en toe regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Hoor je tijdens de mooiste dagen van het jaar. Ga nu naar winterse50.nl En stem de Winterse 50. De Winterse 50. 50. Such is life. Feeling beautiful life. I see you. I'm making changes now Open up the door And I will be here I am here Seems like I've Been waiting Held in time I'm aching I'm seeing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 You're much more than you and extraordinary machine. oh, I never loved, I never loved I'm the man